Donderdagen draag ik nooit ondergoed. Sorry, maar zo ben ik nu eenmaal. Comfort voor alles. Klaas Bavel, verslaggever extraordinaire... en zijn vriend, singer-songwriter Rudy Pilchert zijn nog steeds overgeleverd aan de genade van Robin Janssoens, wannabe volksheld en zijn vrolijke vrijbuiters. En hop en hop en hop, hop en hop, hey ho, hey ho, hop en hop, het is een Hop en hop, hop sa sa, hey ho, hey ho. Rudy, ze zijn hier al drie uur aan het dansen op die vreemde tribale muziek. Zo gaan we niet veel vooruitgang boeken in ons avontuur, hoor. Ja, om hier te zijn, pijn dat totdat hier mijn ben jij te ook hebben zij hebben hem door, dat zijn bijvoorbeeld van golfplaat gemaakt, alé. Ah ja, Brico. help je alles te verwezenlijken? En ik ken die event ergens van, hè? Kan ik heb er subsidies bij aan mogen vragen? Bijdat jij bij de provincie werkt. Als klerk en niet als rover. Ik denk dat je gelijk hebt. Hoe ik er beter naar kijk, is zijn kostuum ook gemaakt van karton. En zijn zwaard is duidelijk van plastic. Het is ook fluo-groen en alles. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. mannekes, genoeg gedanst. Oh, Het is tijd om de buik te verdelen. Kleine Johnny, zeg eens, wat voor schatten hebt gij verzameld? Met dertig eikeltjes en een paar wilde kastanjes, Robin. Hmm, en gij, Iwijn? Een oude schoen, zonder nestels. Ja, maar alleen, wat is dat hier? Uh, Oleander, trouwe spitsbroeder, gij gaat mij toch ook niet teleurstellen? Eh, uh, sorry, Robin. Uh, een vroest fietswiel, een leeg zwangworstjes. ...en een uh, wisse ah, ah. Maar griebelgrap en de sakker, wat voor magere oogst is dat? Zijn jullie rabouwen of zijn jullie kostschoolmeisjes? Kostschoolmeisjes? Uh, ik bedoel, rabouwen. Ja, Robin, het is de laatste tijd geen vetten in het zwarte woud. De mensen van Torpen dorp hebben schrik gekregen... ...sinds dat het bosbeest weer is opgedoken. Allee, het bosbeest? Ik heb er al lekker over, Rudy, het is nu niet de moment. Bosbeest? Onzin. Hoe lang dansen wij en drinken wij en spelen wij al geen Mortal Kombat hier tussen het loof? Twee weken of zo? Minstens. Als er een monster zou wonen in dit bos, dan had ik het al lang, ja, onthoofd. Ongetwijfeld. Oh, oh, geweldige Robin. Maar hoe verklaar ik dan die onmenselijk grote voetafdrukken rond het kamp? En die griezelig afgeknauwde boomstammen die we overal tegenkomen? En welk vuil, onbetamelijk beest heeft er zo stinkend hard gepiest in een jacuzzi? Oei, sorry mannen, dat was dik ja, Asperges. Hé hey toch, ik ben overtuigd. Het gaat hier om een bittenbouw van de ergste soort. Een mythisch fabeldier. Hier ligt eindelijk onze kans, kerels, om onze mannelijkheid te bewijzen. Robin Janszoon's kan niet verdragen te leven in een wereld waar weduwen wezen en... ...wielerwedstrijden geen vrije baan hebben door bos en de dal. Hoezé! Hoezé! Roem, eer en wijven zullen ons deel zijn wanneer wij deze draak afslachten. Jochey! Joche! Joche! Triomfantelijk zingen zullen we doen. Baden in het bloed van onze overwonnen vijand. Een Playstation-speler? Ook dat. Waarlijk. Een waardige beproeving voor vier onbevreesde kaproenen als wij. Schampavie, kameraden. Schampavie. Ze biedt een schampavie tegen uw oor, ja. Oh. Marianne, zoet ik het. Denkt meneer ooit nog naar huis te komen misschien? Allee, serieus, hè? Of gaat hier de rest van uw leven iedere keer zitten spelen met die pummels van een mate van u? Dag mevrouw. Afijn, eh, uh... Die Veranda die gaat zijn eigen trouwens ook niet verbouwen, hè? Paljas. Je laat me daar maar schoon alleen met de kinderen... waar dat ook geen huis meer mee te houden is tegenwoordig. Ja, maar... Niks te maren. Speeltijd is gedaan. Pakt uw boeken bij elkaar en voort naar huis. Je kameraden, uw leider Robin moet er even vandoor. Maar verzaagt niet. Zodra de veranda overwonnen is... Uh, zetten wij onze kwestie uh, verder. Hey. <laughs> Wauw. Echt een dame met pit, die Marianne. Ik kan er nog leken over, Niet nu, Rudy.